Gert met het NOS-journaal. Vorige week zijn in Nederland zo'n 2000 mensen meer overleden... dan normaal in deze periode, meldt het CBS. De hogere sterfte valt samen met de corona-epidemie in Nederland. Er stieven vooral meer ouderen, met name 80-plussers. Bekend is dat de dagelijkse officiële sterftecijfers niet volledig zijn. Het RIVM meldt alleen de overlijdens van mensen die op corona zijn getest.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 In Noord-Holland is vertraging op de A8, Zaanstad, richting Amsterdam. Tussen Assen-Delft en Knoopend-Zaandam drie kilometer met twintig minuten vertraging. Er ligt er glas op de weg, dat moet nog opgeruimd worden. Twee rijstroken zijn er dicht. Hoe lang dat gaat duren is niet bekend. Tot zover de verkeersinformatie.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 U helpt ons al met 1,85 euro per maand. Ga daarom nu naar Dierenlot.nl. Dierenlot.nl Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. Beleef de tijd van leer. met Zandvoort uit Zandvoort.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 Van groter waarde dan ons dierbaar ouderpaar voor een kind zo wonderbaar kostelijk bezit voor allemaal. Zij brengen troost in ons hart. What Zijn. Ik wil er maar één ja, dat Het leven is mijn maar bij elk ander zijn, bij jou heel alleen, ben ik gelukkig en blij. Het leven is fijn, als je maar bij elk ander kunt zijn, ik wil er maar één, ja dat ben jij. als je maar bij elk ander kunt zijn. Bij jou niet alleen, ben ik, geluk, ik en blij. Het leven is fijn, als je maar bij elk ander kunt zijn.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 Ik bleef je op altijd trouw, Magdalena. Je deze echt nummer één, Magdalena. toen laat me niet alleen, Magdalena. Ik hou toch zo van jou, Magdalena. Ik bleef je op altijd trouw. Vind je toch zo mooi? Ik vind je toch zo lief. Je bent voor mij de vrouw waar ik zo veel van hou. Ik vind je zo aardig. Je bent steeds in mijn hart. En als ik jou zie gaan, breekt mijn hartje bijna staan. Dan dans je uit de maat, dan word ik wel eens kwaad. Maar als ik dan wat zeg, loop jij al heel kwaad weg. Dan dans je mij voorbij, een ander aan je zij. Maar is het bal gedaan, dan ziet ze ons weer samen gaan. Magdalena, jij blijft iets nummer Maar Magdalena, te laat me niet alleen. Magdalena, ik hou er zo van jou ik pleeg je Magdalena, ik breng dit number one. Magdalena, you in. The Magdalena, het laat Magdalena, ik hou er zo Magdalena, ik pleeg je al te trouw. Magdalena, ik deze Magdalena, het ik blijf je altijd trouw, al, Magdalena, ik leg dichter bijeen. Magdalena, we laten niet alleen. Magdalena, ik paus het zo van jou, Magdalena. Zwarte Tino. Heb jij Jij was zo galant, zij vuurig en charmant. wona sera, signorita, en toen kuste jij mijn hand. Sparte. Zwarte tier. bleek alleen een avontuur te zijn. Want jij bleef me niet trouw, vergat me o oh, zo gauw, maar denk ik aan Portofino, droom ik altijd weer van jou. Je maakt mij een voor Ik heb in mijn jeugd dus een dik meisje ontmoet dat veel praten en weinig zei. Als zij naast me ging staan, was het geen gezicht. En het erger was het, dat ik dat wist, zij niet. Of misschien deed ze alleen maar zo. Dat meisje heet het Cremia, en zij heeft mij getrouwd. Zo werd mijn pech te haren. We gaan wat, geen te Tezamen door. De jaren. Ik geef mijn weekloon nou aan bij, dat noemt zij dan zware. Als wij samen zijn, vervelen wij ons broerlijk, maar er is reus nooit motive ons gelukkig groeien. Ik kijk zo wel eens naar de meisjes van u, in het net natuurlijk, alles in het netten. En dan ga je vergelijken, ja eerlijk is eerlijk, en de meisjes van u.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 Dat daarna in een lach schiet Ik geef geen krempie aan mee. ik Zeg niets wat achter. Maar zo'n enkele blik Mag ik soms wel eens wagen Dan zie ik benen Die de wilde kunnen dragen De hele gaat voor Als ik er trouwe wachter En als ik naast haar loop Loop ik toch altijd achter Ik kijk de meisjes na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 Dat nu zijn moeder goed en verliet. Bij de muur van het oude kerkhof, een wacht en kleuter droef en teer. Praten ons lief daarboven, wanneer komt mijn moesje weer? Vader zegt dat moesje slaapt hier, u kan alles, is dat waar? Geroep mijn moedertje dan wakker.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 de gordijnen en vooral een paasje met rozen en daar rond ik blij. In onder de bomen aan eind van de weide, daar staat in de schaduw een vriendelijke, een kleintje met nechten en meiden, en daar woont mijn meisje. Daar voel ik me thuis. Een aardig boerinnetje met hemelsblauwe ogen. Waar ik zachtjes zit bij vuurtje in de zon. Ben onder de bomen aan het eind van de weide.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 Als echt maar naar huis In onder de bomen Aan het eind van de weide dat staat in de stadie Een vriendelijke Een klein boerderijtje Met nechten en meiden En daar woont een meisje Daar voel ik me thuis een aardig boerinnetje met die blauwe ogen, waarmee ik samen zit bij het buurtje in de zon. Geen zonder de bomen, aan de eind van de weide, daar woont een meisje waar ik mee kon. Je mooie donkere ogen Die vertellen dat ze mij graag mogen Oh, mijn dat in Helena nacht Aan het strand van Kilina Wil voor altijd bij je blijven En jouw naam hartig de mijne schrijven Bij het licht der mannen stralen op een mijlang strand te dwalen, woorden die zijn overbodig. Ik heb alleen jouw liefde nodig. Ik hoop dat al die mooie uren, altijd zullen blijven duren. Dat jouw hart alleen voor mij slaat, en je eenmaal met me mee. Een vakantie gaat zo gauw, maar altijd blijft mijn hart bij jou. En eenmaal kom ik terug en dan word jij voorgoed mijn vrouw. Bij het der gitaren, ga dan ons bootje varen. En ieder aanderee, die zingt dan met ons mee. The man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 Helemaal van slag af gegaan Wat heb je nu toch gedaan Het kan toch zo niet verder gaan Marisabel, Jij bent voor mij het meisje wel Ik kan niet leven zonder jouw voortaan Kleine Marisabelle Mijn wens ging lang ik zag Marisabelle en dacht meteen: Dat schatje moet ik toch eens gaan versieren. Want we zo'n geur als zij is er niet één. marie wel: jij bent voor mij het meisje wel. Wanneer je voor me in je mini-staat, want wat ik zie, dat is geen zure gaat. Mijn hart staat stil.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 Nee, nee, dat doe ik niet, als het een ander ziet. Want dus ik schaam me dood, ik word als een bietselboot.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 Zo'n kusje in het donker, dat is toch pas je ware? Zo'n kus bij sterke flonken is niet te evenaren. naden. Onthoud dus maar goed. Weet vol dan wat je doet? waar ik zo van hou Nee, nee, dat doe ik niet Als het een ander ziet In het donker kus ik jou Dat is waar ik zo van hou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 meer het als de nuchtere geest van heden, ons werkelijk gaat ontsnappen. stierf alweer een brokje poëzie van Amsterdam.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 Kwaad, en bleven zondagsmorgens thuis. Ik liep nog wel eens door die straat. Nog wel eens langs om Jansenhuis.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 Ik wens jullie nog een hele goede week. Een gezonde week en ik zeg tot ziens. Als je geen liefde kent en altijd eenzaam bent, dan lijkt het leven niet de moeite waard te zijn. Maar opeens voordat je het weet, is het traag en weg is je leeg.